Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Informateur Rippers praat vandaag weer met allerlei partijleiders... om te kijken wie er over een nieuw kabinet willen onderhandelen. VVD en CDA willen met de ChristenUnie praten... maar D66 voelt daar nog steeds niets voor. Die partij staat bij onderwerpen als de donorwet... en het vrijwillig levenseinde lijnrecht tegenover de ChristenUnie. Opnieuw is er een incident geweest... tijdens een ontgroening bij een studentenvereniging. Volgens NRC zou een aspirant lid van het Amsterdamse Studentenkoor... in januari zijn mishandeld. Drie leden waren het er niet mee eens dat de jongen tot een dispuut zou toetreden... waarna ze een tand uit zijn mond sloegen. De jongen zou ook zijn vernederd en gepest. Hij heeft aangifte gedaan. Het Amsterdamse Studentenkoor heeft de drie leden voorlopig geschorst. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze vervolgd moeten worden.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 Dan het weer nog. Veel zon vandaag. Op de Wadden wordt het 20 graden. In de rest van het land 22 tot 25 graden. Ook de rest van de week blijft het vrij zonnig, droog en warm. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB. Files nog op de A2. Van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen, vijf kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging ruim vijf minuten. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knopend Prins Klausplein. 5 kilometer. Ook daar iets meer dan 5 minuten op onthoud. Taal 12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Voorburg. 9 kilometer. Vertraging daar ruim 20 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum Tussen Echtelt en Geldermalsen. 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Maar de vertraging nog zo'n 15 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 We don't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 Een geweldig weekend hier in Zandvoort. De familie race daar Driven by Max Verstappen. En iedereen geniet heerlijk daarvan op het circuitpark Zandvoort. Maar niet alleen op het circuitpark Zandvoort. Want Dolly vertelde het juist al. Het dorp begint ook al heel gezellig door. De Altenstraat en de omgeving: allemaal grotere terrassen. En de ondernemers. De zijn de podia. De ondernemers zijn er klaar voor om u te ontvangen in het centrum van Zandvoort. Wij zeggen goedemiddag, uur drie Zandvoort op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Ja, het uh, dier van de week van het uh, Kennemer Dieren te huis. En uh, we hebben natuurlijk een prachtig gedicht voor u staan...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 Ik Zeg hebben deze plaats dat waren de Rolling Stones en de Harlem Shuffle. Inmiddels kwart af vier. Zandvoort, voor het goede Het Max Verstappen weekend, familie race dagen, driven bij Max Verstappen. FM Race Radio. Pit report.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 wat we vaak uh, op zondag uh, bekijken. En dat is uh, Rob Campus, uh, die wij onder andere mee in deze reis. Maar dan kijk je nog even naar de activiteiten uh, buiten de baan uh, om. Ik stelde eerder al uh, dat uh, persconferentie uh, voor kinderen die daar was, waar een aantal prijzen binnen uh, op het podium mochten uh, zelf om die vraag stellen uh, aan Max. En ook een hoop kinderen voor vonden.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 Ik wil je alleen maar wat geven. En ik gewoon een mooie tekening. En, dat, Ach, ja. en dan met eh, paar duizend man eromheen. Ja, dat ah. is wel eh, hartstikke leuk. Wat het schattig. Al wat mol leider geheel. Eh, ook hij had natuurlijk eh, vragen aan Max. En, eh, ja, onder andere over het aankomende zondag. Monaco. Max heeft zoiets ja, de auto's zijn dit jaar eh, breder.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 als je dat zo'n beetje hoort, zo'n jong hoort helemaal geleefd natuurlijk, want dat is van het een naar het ander. Klaar met die testconferentie. Uh, Toen naar uh, Jumbo, naar de tent. Tip uh, een klein praatje houden. Maar daar weer door naar uh, de pitbox uh, van de Jumbo uh, LeMans Team. daar weer het een en ander te doen. Dat gaat allemaal onder begeleiding van de uh, zes, zeven uh, wakers die eromheen. Uh,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 zo zal volgende week de luxe voor hem zijn. Gewoon in zijn eigen appartement verblijven en dan uh, lopend uh, naar de paddock. En in Monaco is het zo, uh, normaal gesproken heeft op vrijdag al de vrije training, uh, Tijdens zaterdag zondag, maar op Monaco is het zelfs een dag eerder. Donderdag zijn daar al uh, de vrije trainingen. Dus uh, kort hier uh, voor hem, niet in uh, Formule 1 auto. Nee, inderdaad, uh, hard werken voor uh, Max uh, Verstappen. Ik wou bijna zeggen, hard werken en weinig verdienen, maar dat zal wel meevallen, hè, met Max? Nou, weinig verdienen, ik denk dat ik niet eens meer weet hoeveel. Dat loopt natuurlijk heel goed. Hij zal door een knap salaris, een bonus systeem, om dan wat er allemaal nog meer binnenkomt... door middel van persoonlijke sponsoren, En zeker niet te spreken, de merchandising, maar ook een aardig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 Was de zondag uh, nog voor. als zaterdag toen. En als dat. Uh, dit weekend ook het geval is. Uh, ja, dan kunnen we ervoor uitgaan dat er morgen nog meer zijn. Uh, op zondag. Ja, en uh, Dolly moet morgen weer naar de studio. want ze doet tegenwoordig alle programma's. dus ook CFM. man. Uh, uh, morgen ben ik er niet. Oh, nee, ik uh, denk morgen, van. Uh, jij gaat weer, weer. jij nee. gaat weer met de auto richting uh, studio dan. Uh, morgen ben ik vrij. Nee, morgen, tot... morgen ben ik vrij. Heel goed. Ja, ja. Geen beetje oh. te weinig aan je. Nou, maar daar gaat ze weer. Daar gaat ze Ja, Ja, zo ja. gaat dat. Ja. ja, goed. Nee, maar goed, morgen dus ook een overvolle dag. En ja, als het weer net zo is als vandaag, dan is het heel fijn natuurlijk. Hè. Het zou nog in... een graadje warmer worden, Willem. Een graadje? Nou, ik denk ja, hoorden we dat wel ik van dat ik het Lex. verschil gaan merken. Die heen gaat meer, maar goed. Nou, dan is het in, in ieder geval goed. Ja, toch? Ja, en wat ik uh, wilde zeggen. Het mede ja. door het weer natuurlijk. Ik heb uh, vaker heb ik gezien dat als Max, in het zijn vader Jos, of andere Formule 1-demos waren. Zodra die demo geweest was, zagen we de hele hoorde meteen uh, het circuit verlaten. Maar ja. nu... Mede door het mooie weer, denk ik, en ook uh, de racers uh, die nog bezig zijn, uh, blijft toch een deel van de fluxweek uh, hangen en gaat het toch wat uh, gespreider weg. Dat, ja, dat is ook mooi. Maar, is het maar komt dat ook niet omdat er gewoon nu veel meer te doen is ook en te zien is buiten, ja, buiten alleen ja. het racegebeuren? Ja, ik denk dat dat ook mij speelt, maar. Want, want uh, zijn er ook uh, goede artiesten? Want ik weet nog van vorig jaar toen stond uh, Wouter, uh, uh, hoe heet die nou ook alweer? Naar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 Blijven. Nee, nee. Vanavond hebben we ook uh, artiesten natuurlijk op het Ja. Onder andere jouw favoriet, David Roelvink en dan Vince. Mijn favoriet, ja, ja, dat hij is had zomaar, het tegen jou hij had Zo het tegen komen jou. de praatjes in de wereld. Ja, heel veel vrouwen vanavond op het badhuisplein. <laughs> in, Allemaal in goed bikini denk. In bikini. Zo, nou, jij ook. nou was ik in bikini. Kom je zo het badhuisplein leeg, hoor. Don't you worry. <laughs> nou ja, dan heb je een privé-optelein. <laughs> je brengt me op ideeën. Ja. Nee, maar goed... Uh,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 Hier uh, zijn en dus ja. nou, er in Zorg voor blijven. Vandaar dat er uh, misschien ook een hoop mensen nog uh, blijven. Uh, ik, ik, weet wel zeker, ik weet wel zeker dat er heel veel mensen gewoon uh, lekker een kamer geboekt hebben of een appartementje en uh, denken: van uh, jongens, uh, we, we nemen het ervan. Zo moet je het ook doen. Zo moet je het ook doen, ja. inderdaad. Ja. Ja. Wat dat gaat in Zandvoort, uh, natuurlijk, in een geschikte locatie. Je hebt het privé en heb je dit weer. En je gaat straks weg van je en je kinderen en je gaat nog wel lekker naar het strand. Tuurlijk, heerlijk. Het wordt een heel mooi weekend. Ja, natuurlijk heb je dan een prachtig weekend. En al die gezelligheid straks in het centrum. Nou, dat komt wel goed. Ja, dat komt zeker goed. zo is het. Dank je wel Willem weer. En weet je nog, die John de Bever, die heeft toch een mooie plaat gemaakt? Hoor maar. En zo voorkom je. Herken je hem nog? Dat ik eigenlijk het liefst... Je hoor het niet. Oh, je, je hoort het niet. Zo, oh, wat zonde. Zo. Jij zit daar aan die tafel... Je krijgt de lach niet van mijn gezicht, gaat hij draaien. Ik kwam binnen. Oh, die. Ja, ja die. Dat heb ik Gizaam al een paar keer gehoord. Ja, dat bedoel oh. ik. Dat bedoel ik. Daarom ja, ja, ja, ja. draai ik hem ook. En omdraaien draaien dan een paar keer. Ja, en nou weer. Hé hey, Willem, dankjewel hè. Veel, nou, veel plezier tot nog daar. Bij. Tot hoe laat duurt het vandaag? Ja, ik weet niet tot hoe laat het voor mij duurt. Het, maar deze race is nog uh, een klein half uur aan de gang. En dan krijgen we okay. nog uh, taxieritten met de twee uh, Jumbo Le Mans auto's. Uh, een aantal Jumbo gasten die hier rond te rijden Door onder andere onze plaatsgenoot Jan Lampers en Gijs van Lennep, Arie Leijendijk. Uh, Hm. dat voor een reikering gaan nemen. Oké, okay, nou die, die Willem die blijft toch wel even op het circuit Ja, zichtje. die daar zie mij vanochtend niet terug. terug. Nee, zo is <laughs> en het. Dank wel, Willem. Me, dat ik eigenlijk het liefst naar achter kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.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 Je kaart Jij bent mijn tranen niet waard Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, Maar ik hang van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar de tranen die gun ik jou niet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 Van mijn gezicht, van binnen. Soms voor ik gek van de Zo komen we alvast een klein beetje in de stemming hè, voor het grote feest van vanavond op het bakhuisplein. Jorin, de zingel van Jong de Bever. Hé, jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht. Jawel, zodat duidelijk het dier van de week. Dat doen we na deze van Ricky Martin en Penta Paka.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 Nou, het is ook een echte dame en uh, ze komt zelf wel aandacht halen. Je hoeft niet achteraan te lopen of te doen. Daar is ze dan weer eigenwijs genoeg voor. Daar komt ze zelf voor. En ze kan heel schattig zijn en lief miauwen als ze aandacht of eten wil. En uh, je mag er best aaien, maar dus als ze erom vraagt. En uh, ze zoekt een huis zonder andere dieren of kinderen. Dat dan weer wel. En. Uh,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 Uh, u kunt haar vinden, Dierenthuis Kennemerland is te vinden... aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoonnummer, mocht u een afspraak willen maken... om, om persoonlijk kennis met haar te komen maken. Dat is 57133x8. Dat uh, was Lima. Ja, en Lima verdient ook thuis. Dus Absoluut. ga voor Lima of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis... aan de Keesomstraat nummer 5. En hier is Joe Jackson...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 Spend the summer on you. Als eerste hoor je de zingen van Joe Jackson en is je really coming out with him. Gevolgd door Sam en The Summer on You. CFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, we kijken eens even uit het uh, raam uh, vanuit de studio aan de Tolweg 10a. wat zien we daar gebeuren, Dolly? Dat mensen gewoon niet naar ons luisteren. Nee, blijkbaar niets. Nee, nee, nee. Doe gewoon rustig aan, joh. Je bent toch de hele dag al lekker onderweg geweest bij het circuit... en we snappen dat je best naar huis wil. Maar in het dorp is het hartstikke gezellig...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 Nu ja. dan moet je wel weer een uh, parkeerplek kunnen vinden natuurlijk... als je net weggereden bent. Dat, dat is waar. weer een beetje lastig. Dat is waar, ja. Oké, okay, maar goed. Uh, we zien dus dat het alweer aardig uh, traag gaat... met het verkeer. Zandvoort uit. En uh, er is aardig wat verkeer alweer onderweg. Dus zo is het te ja. zeggen Tot morgen. Is er dadelijk het, het uh, gedicht van de dag met Dolly Tempierik? Ben je er ja. klaar voor? Ik er wel. Mooi, dat hoor je ze dadelijk. Naar deze van Elveville, en Sounds Like a Melody...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 <laughs> Geweldig, hè? Speelt, hè? Je bent zoals je bent. Zo so is het, uh, maar yeah, net. Ja, zo denkt ook elke vent. Dus <laughs> yeah. gewoon be like yourself. Yeah, yeah, be yourself. Yes. Don't go breaking my heart. Hier is Elton John <laughs> no. en Kiki D. Zaterdagmiddag bij FM Deze van Elton John en Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Zo so is het maar net. Nou, zo dadelijk gaan we nog even met Fred praten. Wat hij allemaal zo dadelijk na vijf uur gaat doen. Maar hier is deze van Leah Sayer. Hier is de Archerd Rhodes. To tell the truth, it's really such a sad. Then here. deze plaat op. En Fred zegt meteen, wat een heerlijk nummer. En dat je helemaal gelijk in, Fred. Want ik zie inderdaad een geweldig plaat. Hè? Deze single van uh, Leah Sayer in The Archer Road. Zo dadelijk na vijf uur. Ja, daar zit hij. Fred, hij is studio. Tolweg, Tina. Met een uh, nieuwe editie van uh, Entertainment for You. Wat ga je daarin uh, allemaal doen, uh, Fred? Ja, ik heb uh, natuurlijk weer een, een gast in de studio. En, en dat is uh, Arman Fuchs.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 Oh? Ja, ja, en hoe heet hij nee, ik, ik voel me top. Ik voel me top. Nou ja, als je in Salver bent uh, dit weekend, hè, dan ja. voel je je zeker top. Nou, top. Oh, ik dacht, dan moet hij er gewoon eens een keer afblijven. Dat is Je geen weer? Ah, Oké. Okay. Dus, ja, uh, ja, ja, ik, voel, ik voel me top dus. En, uh, <lacht> Dat kan jij straks niet meer gewoon uitspreken. nee. <lacht> Nee hoor, laat je niet afleiden door uh, Dolly. <laughs> Dat gaan we niet doen. Oké, okay. okay. zo dadelijk na vijf uur entertainment video. Dankjewel Dolly, voor je bijdrage <laughs> Lachen zeg. Ja, geweldig. <laughs> en tot hier ze ja. maandag weer op de radio. En dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Nee, maandag en woensdag. Maandag en woensdag, ja. oké. Okay. Uh, met uh, de dus Lunch. Met de Lunch, ja. Maandag met Sjarel Duyf en woensdag met Ruud Jansen. En ik ben er morgen weer met uh, Albert-Jan Vos. 2 en 5 Zandvoort op zondag. Fijne zaterdag af. Geniet van het feest in het dorp. Zo is het. Tot ziens. Tot weer Tot zo. I'm a thing just you swear and curse.